Gert Kluk met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky noemt de Krimbrug een gerechtvaardigd militair doelwit. De brug die Rusland verbindt met de bezette Krim raakte maandag voor de tweede keer beschadigd. Vermoedelijk zat Oekraïne achter de aanval, maar Kiev heeft er officieel niets over gezegd. Zelensky zei op een veiligheidsconferentie dat de brug wordt gebruikt om de Russische bezettingstroepen te bevoorraden. Een Nederlandse diplomaat in Colombia is afgelopen week beroofd van zijn tas. Dat gebeurde in een restaurant in de hoofdstad Bogota. Volgens Colombiaanse media zat onder meer een werklaptop in de tas... maar dat wil het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag nog niet bevestigen. In het uitgaanscentrum van Tilburg is vannacht een agent gewond geraakt. De politie had geprobeerd een ruzie tussen een man en een vrouw te sussen. Het stel werd agressief, omstanders bemoeiden zich ermee... en een agent werd in het gezicht geslagen. De verdachte had een boksbeugel bij zich, of hij die heeft gebruikt, is niet duidelijk. Op een festival in Maleisië is een Britse band van het podium gehaald. De zanger van de 1975 had verder kritiek op de anti-LHBTI-wetten in het land... en gaf de bassist een kus van 20 seconden. Homoseksualiteit is een misdrijf in Maleisië. De regering heeft de rest van het festival verboden. Op sociale media wordt een filmpje gedeeld van een toerist... die op het gezicht van een slapende man op het strand van Mallorca poept. Volgens een lokale krant gaat het om een Nederlander... De verontwaardiging op het eiland is groot. Het wordt gezien als het nieuwste voorbeeld van toeristen die zich misdragen op het Spaanse eiland. Mallorca probeert met een campagne andere groepen toeristen te trekken. Het weer in de noordelijke helft van het land buien, in het zuiden vrijwel droog. Af en toe zon ook. Het is 18 tot 22 graden. Morgen wisselvallig en dan ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het verkeer rijdt langzaam over de A6. Muiden-Lelystad bij Lelystad na een ongeluk. 4 kilometer file met nog dik een half uur vertraging. Maar alle rijstroken zijn weer vrij. Half uur vertraging bij Den Oever op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn. En twee rijstroken van de A9 zijn dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij en velzen 8 kilometer file daardoor met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Zon.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 lekker terug naar de jaren 80 uh, met Cindy Loper. En girls just want to have fun. Ik zie ze al lekker dansen op het uh, strand. Al oh, is het weer niet zo lekker vandaag, uh, Benno. Nee, een hele goede middag. Waar blijft middag. onze zomer? Goedemiddag. Een hele goede middag. Goedemiddag, luisteraars. Ja, waar blijft onze zomer? Nou, dat gaan we straks even doornemen in het weer. En uh, vanmiddag gaan we nog even, van dit uur zelfs al, uh, bellen met DJ Lady Mix. Want ja, ze gaat uh, met haar kinderen, met haar DJ School... Uh, Beats at, uh, at the beach doen en, en dat allemaal ligt nog een. Ja, het is nogal een dikke maand, maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Het is nieuws, en, want uh, Rob, het wordt allemaal een beetje minder. Het is komkommertijd, ja ja, want de schoolvakantie is begonnen en dan is het komkommertijd. Jij ja, ziet ook de gekste berichten loskomen. Ja, daarom en uh, straks ga ik even met je de Wikipedia-pagina van komkommertijd doornemen en... Dat yes, is zo leuk aan het uh, redacteurschap van dit programma. Wat je allemaal niet aan weetjes weer tegenkomt. Oh, ik ben heel ja. benieuwd. Want ja, weet je al hoe lang komkommertijd uh, sinds dat opgetekend is? Nou, daar ga ik het straks met je over hebben. Wie heeft dat verzonnen dan? Uh, ja, precies. Uh, nou, en verder hebben we natuurlijk allerlei nieuwtjes... Uh, zoals dat tot ons gekomen is via de... Uh, persberichten en natuurlijk de Facebookberichten um, voor degenen die dit allemaal niet hebben meegekregen. Dus dat in die duur en natuurlijk hele lekkere muziek. Want wat heb je voor Zeker, ons meegenomen? Nou, heel veel lekkere muziek, wat jij al zegt, oh, uh, Benno. Ja. Heel veel muziek weer uh, uit de, de jaren 80. En gewoon lekker, lekkere, een beetje zonnige muziek. Oh, Om toch uh, in, de, in, de, in de zomerstemming te komen. Ja, zeg ja, ja, maar. ja, precies. Hey, we gaan dan. aftellen trouwens. Hè, naar de Dutch GP, je noemde hem net uh, in verband met Lady Mix. Uh, ja. Die gaat draaien met de kids. ja. 33 dagen, 21 uur, 52 minuten en 1 seconde. Zo. Dan is het zover. Dan begint de Dutch GP. Die ene seconde. Ja, die ene seconde die, die doet is het is al, al voorbij. Die is nu al voorbij. Ja, zeker. Ja, die is al lang al al voorbij. Al lang. Al, al. Dat is waar einmal, hè? Die ene seconde. <laughs> die is zo weg. Welkom bij Salford op zaterdag. We zijn er uh, tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Met heel veel lekkere muziek. Wat Benno Veug uiteraard zei. Die hebben we meegenomen naar de studio. En uh, deze bijvoorbeeld... FM Zandvoort. Zandvoort. is uh, dit al een uh, uniek moment he, in uh, dit programma. Twee platen achter elkaar. Als eerste uh, Dexys Smith uit uh, Runners en erachteraan was Step Closer uh, to You... van uh, Kevin Christopher. Ja. En Waarom konden wij twee platen achter elkaar draaien, Benno? Om de... Omdat het komkommertijd is. Precies. Nou, doe er nog maar twee. Het ja. is dus komkommertijd. Nee, maar uh, jij, jij hebt daar wat over, hè? Oh, ja, maar, ja, waar ik komt heb dat vandaan dan? Ja, ja, ja daar moet je horen. Nou, even de definitie. Komkommertijd is de benaming voor een bepaalde periode in het jaar. Met name in de zomer, waarin er weinig nieuws te melden is... omdat politici en veel anderen op vakantie zijn. Nou... Uh, we zijn in Nederland trouwens niet uniek met komkommertijd. De Engelsen hebben daar een eigen naam voor, de Duitsers en Jiddis. In het Jiddis heb je daar ook nog een naam voor. Maar komkommertijd in het Nederlands werd voor het, op, voor het eerst opgetekend. En let wel op, in 1787. Zo so ja. Way, ja, ja, so ja, ja. En dat uh, gebeurde in een Rotterdamse patriottenblad, uh, het Sunter. Daks. Groegpraatje heette dat. Ja, dat is toch allemaal Aang-Nederlands. En misschien zelfs nog wel een Rotterdamse accentje eroverheen. Dus, nou ja, goed, dus eigenlijk vanaf die tijd spreken we al vanaf kom-kommertijd. Nou, ik heb de definitie gegeven. En in de jaren daarna werd het natuurlijk gewoon. bleef men het gebruiken. Het werd nog een beetje verpast. Het aan alle kanten. Maar goed, maakt niet uit, inkomkomertijd, uh, dan uh, gaan zelf serieuze kranten berichten over kleine diefstallen of andere onzin, die, waar ze normaal... Of een leeuwin uh, die uh, ontsnapt is, ja. die er niet is, bijvoorbeeld. Nou, ja, precies. Nou ja, over beesten gesproken, ik weet niet, uh, maar heb jij die dolfijnen voor de kust gezien van de week? Uh, net, net gemist. Net gemist, Ja. oké. Okay. Uh, want uh, er was op Facebook een heel filmpje... dat uh, voor de kust zijn dinsdag... was dinsdag meerdere spitsdolf... waargenomen. En dat was uh, bijzonder uh, verontrustend. Uh, want uh, en op dat filmpje valt ook te zien... dat er eentje bijna het strand op zwemt. En die werd door uh, iets van vijf man... Uh, terug de zee geduwd. En, uh, nou, en dat ging allemaal maar net goed. Was dat hier? Ja, ja dat was hier oh? op zee. Uh, eens even kijken. De Dolly, je uh, ziet er... Wat? Vier? Vier dolfijnen? Nee. Nee? Vier jaar geleden al. Oh, het is een heel oud bericht. Dat vier jaar geleden. Oké, okay, dit is een heel oud bericht. Oh. Nou ja, goed. Kijk, heb ik het weer helemaal. Dat heb je nou met komkommertein. Ja, gaat, ja, ja. Het nou, we doen hem half drie wel het weerbericht. En uh, tot aan die <laughs> tijd praten. Want ik wordt natuurlijk helemaal niks. Sorry, al, hè? ik ga verder slapen. Jongen, ja, ja rustig. Ja. Lekkere muziek inderdaad. De zon schijnt niet. Maar we laten hem wel schijnen hier op de Sanfordse Radio. Dit is CFM. Een hele goede middag. Hoi oh, de van de Miami Sound Machine en Conga. Uh, Kom je lekker in de zonnige sfeer, Benno, toch? Ja, heerlijk. Ja, heerlijk. Hè? Nou, we gaan nog even door, want uh, zo dadelijk het weer om half drie. te krijgen je door of we eindelijk een beetje warmere periode krijgen. Hè? Dat geldt uh, voor uh, Zuid-Europa niet. Daar is het al veel te warm eigenlijk. Every Oh en de hit van de police, hoor je. Zie je de weer nou, het is uh, bijna half drie. We zitten er klaar voor, uh, Benno. Het weer. Nou, hou je vast. Hou uh, je vast. Oh jee. Beloof het niet zo goed. Je neem je zuidwesten maar mee, want uh, het is zuidwestenwind. Uh, zes boven voor. En het, uh, dat is het in ieder geval morgen. En vandaag, eens even kijken, vandaag waait het nog niet zo hard. Het is uh, vijf. Uit, uh, even kijken, West-Zuidwest waait hij momenteel. 19 graden, het was 20,7 bij Witte Wim Gertenbach College. En um, nou, morgen dus eigenlijk uh, regenachtige dag. Wordt er voorspeld, 20 graden, dat weer wel. Maar wel 11 millimeter, dus de natte, natte dag. En het blijft wisselvallig. Met uitschieters van natte dagen zoals de donderdag. En dan kijk ik even gauw naar de KNMI. En die zegt zelfs maandag, maar dat is dan waarschijnlijk niet in onze regio wachten zijn nog. 12 mm regen. Dus het wordt een nat weekje met maar weinig kans op zon. Tussen de 15 en 40 procent kans op zon. Jeetje, dus, ja. je zou hier op vakantie zijn. Ja, daar ben je he. niet blij hoor. Nou ja, we hebben toch Circus Zandvoort nog. Dan ga je daar lekker spelletjes spelen. Heel goed. En, uh, ja, okay. ja, ja, ja. Dus, dus altijd wat te doen is altijd. Zeker, ja. Of een uh, pluutje meenemen en dan uh, lekker uh, door het uh, dorp heen gaan, toch? Ja, en het is niet koud. Dus als je lekker uh, een uh, regenjas aantrekt in je laar, dan is uh, wandelen in de regen is natuurlijk fantastisch. Hele lekker naar duiken in de zee tijdens het uh, regenen. Ja ja, ja, ja. Het, is, het is zeewater is 20 graden. Daarom. Heb je gehoord, hè, daarom. Dus uh, je, kan je, je, je hoeft niet eens in, in te komen. Dat, Kijk, gouden tips. Gouden tips. Zeker. Dank je wel, Ja. Ik weet dus ook naar te lezen op onze eigen ZFM-app. Dus mocht je de app nog niet hebben, download hem dan nu. Dan was het weer. Je nodigt die Benno Veug uit voor goed weer. En dan kom je daarmee, Benno. Heerlijk. Nou, dankjewel weer. Komende dagen, dus niet echt zonnig en warm weer hier in Zandvoort. We moeten het daar maar even mee doen. Het weer hoor je uiteraard de volgende keer weer bij ons bij CFM. En hier is Tina Turner. You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl While possess a track It's physical Only logical You must try to ignore that in me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 Ik zeg het uh, gewoon nog steeds door onze eigen Ellen Clark. Jordam met vader en vriend. Wat een prachtige plaat uh, blijft het hè. Een lekkere hangmatplaat om lekker uh, op de boulevard uh, in een hangmatje uh, vandaag uh, te, te ja, hangen. Dat is ook toevallig. Het is vandaag hangmatdag. Oh ja, het is niet te geloven. En um, uh, bever.nl die heeft de chillste hangmatspots in Nederland uh, voor ons uh, uitgezocht. En uh, wat denk je? Tijn Akersloot hier in Zandvoort. Ja, staat bovenaan het lijstje. En uh, nou ja, we weten allemaal dat het een permanente strandpaviljoen is. die uh, 365 dagen per jaar open is. En daar kan je natuurlijk lekker in een hangmat uh, liggen. Nou, en verder bij de buren. De woedstok, uh, 69, Bloemendal en Zee. daar kwam uh, je in de 60s. En daar hangen ook allemaal hangmatten. En uh, wat zeiden jullie nou net hier op de boulevard? Uh, waar ook uh, van die, die steun dingen, waar je je eigen hangmatje in kan hangen? Of zo. Nee, nee, daar hingen vroeger hangmatten in. En die... Die, uh, Je staan. zit een beetje ver van die microfoon af, uh, Dolly, ja, volgens ja, mij. Ja, ik Dolly ik, in in. Uh, ik was ook de... helemaal hey, niet Dolly, van hey, mee te praten, maar Benno zit me zo vriendelijk aan te kijken. Ja, dat ja, ja, doet hij ja, altijd, ja. toch? <laughs> <laughs> Bij jou? Ja, maar nu vragend. Vragen. Oh, vragend. Ja, ja, ja. ja, jij begon erover. Dus ik denk van, nou, oh, dat jij dat weet ja. meer dan ik. Ja, ja, ja. Nee, er staan daar van die houten palen. Ja. Uh, die dus een paar van die hangmatten kunnen dragen. Maar tot nu toe, als ik op de boulevard kwam, wa waren ze leeg. En nou hoor ik van jou dat het uh, hangmatdag is. Ja. Dus ik hoop dat, dat uh, de mensen bij de gemeente dat ook in de gaten hebben gehad. En dat ze vandaag wel hangen. Ja, ja, ja, ja. Hoewel het nou niet bepaald het weer is om nou, lekker in zo'n hangmat te gaan liggen naar zee. Ik kreeg nog een buitje op, over me heen toen ik naar de, naar de studio ging. Maar goed, uh, misschien is je heel topen. zielig kijken? Mijn... Ja, ja, ja, ja. Misschien even, even suiker of zo. Ja, nou, ik ben een stadse ik smelt. Oh. Dus uh, uh, wat ik wou zeggen is, ja. misschien is het wel lekker als je in de regen in een hangmat ligt. Uh, Tuurlijk, en... gewoon ah, lekker ah, genieten van, van, van de... de natuur en uh, alles om je heen. Nee? Ja, precies. Laat, toch het, wel... laat het overheen, over je heen komen, Benno. He? Ja, ja, zo. Uh, ik zou zeggen, de zuidenburen doen ah. dat ook. Vandaagochtend half zeven. Het is nog veel te vroeg. Wauw dat het al vrijdag was. Gezellig in de kroeg. Maar is nog een drukke week. Het gaat nooit snel genoeg. Want ik wil alweer zo graag Lekker blijven hangen. Mijn hoofd in de dossiers, ik ben er nog niet. Kijkend op de kroko, jongens, wat een potverdriet. Want ik wil alweer zo graag lekker blijven. Want ik ben de stress hier echt wel moe. Ik hey gasten, ik ben onderweg. Ik kom naar jullie toe. Want ik wil toch echt zo graag. Allee jongens, kom aan. Ik wil echt graag. Dat is zo droog als just honey after De, de singer van Baltimore, dat was de Tarzan Boy Benno. Nou, lekker. Lekkere zonnige muziek, ja. toch? Zo op de zaterdagmiddag. Zo is dat. Hey, binnenkort komt de Dutch GP er weer aan. Hè? Nog iets meer dan een maand te gaan. Ja. En er worden al allerlei activiteiten rondom de Dutch GP, uiteraard, georganiseerd. Precies. Zo hebben we hebben nu aan de telefoon Maxime Eigosse, oftewel Lady Mix. Ja, ja. Goedemiddag. Goedemiddag! Gezellig. De, uh, wat en, gezellig. En, ja, ja, ja, ja. En, en uh, wat, wat gaan jullie organiseren? Uh, uh, ik sta zelf uh, bij Ladon Hardy vijf dagen te draaien, gezellig. Zo. Ja, en nee, vier dagen. Sorry, vier dagen. En uh, de kinderen van de DJ-school zijn uitgenodigd om op de boulevard uh, te draaien met de racedag zelf bij het podium van de Pitstop. Dus super leuk weer. Dat, uh, dat de kinderen allemaal lekker mogen draaien. En uh, ja. Terwijl de mensen langs lopen. Terwijl de mensen langslopen, begrijp ik dat goed? Ja, ja, mensen lopen dan langs inderdaad. Het is op de route van station uh, over de boulevard richting circuit. Ja. En daar staat dan een podium. En daar, uh, daar mogen de kids uh, mogen staan draaien. En uh, er zijn ook nog andere dj's, dacht ik. Dus, uh, maar de, ja, de kids mogen draaien die dag. Leuk zeg. Ja, ja hartstikke leuk. Op ja. wie initiatief is dat? Uh, nou, Suzanne van Amsterdam Beach Hotel, die uh, benaderde mij hiermee. Ja. Dus uh, ja, uh, geen twijfel. En uh, ja, zeker, dit doen we. Ja, natuurlijk. En de kinderen waren ook weer heel enthousiast en ja. de ouders. Geweldig. Dus uh, ja, ja. Maar het zijn dan en... wel kinderen, want het is natuurlijk schoolvakantie. En, uh, maar uh, de kinderen van de DJ-school, die zijn blijkbaar niet weg. Nee, nee, die uh, zijn er nog. En uh, ze mogen ook weer op Zandvoort Alive draaien. Zo! 10 september. Aha, we hebben een nieuwtje. Dus, uh, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Want dit bericht dat jullie de kinderen op het podium bij Pitstop uh, uh, gaan draaien, dat was, uh, ging bijna vier halen op Facebook hè, van de, deze week. Ja. Ja, leuk, hè? Ja, ja, Ik was, uh, ja, ik vond het zo leuk uh, hoeveel het werd gedeeld en hoeveel ja. reacties we hebben gehad. Ja, ja. Ja, en dat zeg ik. De ouders die vinden het zo geweldig en de kids zijn zo enthousiast en die vragen ook weer, ja, en waar mogen we dan? Dus uh, ik ga sowieso weer een, een, uh, in de vakantie wil ik nog een dag plannen dat ze even nog kunnen oefenen. Oh ja, tuurlijk. En dan gaan we gewoon weer knallen. Ja. En hoeveel kinderen mogen er aan deelnemen? Uh, nou, ik, we draaien twee uur. Dus het is eigenlijk uh, hetzelfde setje als uh, wat we toen bij Standwater Live hebben gedaan. Oh ja. Dus hun uh, gaan ook uh, lekker twee uur knallen. Ik dacht dat het van 12 tot 2 was. Ja, net een uh, voor de race. Ja, ja, ja. Dat, dat, ja op, je moet uh, ook op zondag 27 augustus. Je moet natuurlijk wel op tijd thuis zijn om de race te kunnen kijken. ja. Maar eerst even bij ons langskomen. We ja, lopen we ja. zwaaien natuurlijk. en dansen. Ja, ja. Ik zie hier staan boulevard van Vaasje. 17, 17 18. 18. Ja, dat, ja. dat is de, zeg maar... waar het podium staat. Ja, ja, ja, klopt. Het is okay. een groot uh, podium met een bar eronder. Doe maar. Dus uh, ja, ze dus gaan een feestje bouwen. Dus jullie staan vrij hoog ook. Ja, ja. Oh, nee. Dus we hebben een goed uitzicht. Ja, ja over de <laughs> mensenmassa. Ja. ja, wat leuk zeg. En, uh, nou ja, en die kinderen, ja, die, uh, nou ja, nu hebben ze al wat natuurlijk, ervaring met Zandvoort Alive. Dus, dus erg zenuwachtig zullen ze misschien niet meer zo zijn. Ja, toch wel. Want het oh. is toch weer anders. En, uh, maar ja, ze worden er zo zelfverzekerd in. Ja. En dat merk ik nu ook. De kinderen die zeg maar, er iets meer moeite mee hadden, die vragen nu wanneer mogen we weer? Hmm. Dus dat is zo... Uh... Zo leuk. Ja, ja, ja, je zou bijna willen dat ze elke week wat uh, ku zouden kunnen draaien hier in Zandvoort. Ja, hè? Uh, Eén na, één na twee keer per maand zou goed voor ze zijn. Ja, oké. Okay, okay. nou ja Misschien brengt dat die, nu iemand op een idee om dat ja. uh, te gaan organiseren. Ik stel voor ja. om het gewoon voor het stadhuis te doen met de speakers gericht naar de burgemeester. Ja, uh... nou, ik zeg <laughs> Dat ze lekker wakker blijven. Ja, la, laten we Nop, ja. uh, nop bijna... laten we even de verlichting aanleggen. Gewoon, uh, weet je wel, mooie disco spots. Oh ja, ja, ja, ja. Met zo'n glitterbal. Met, het helemaal, helemaal goed idee. Met de glitterbal erbij. Ja. ja. Gaat het helemaal goed komen. Nou ja, die muziektent is natuurlijk gerenoveerd. Dus uh, laten we daar zo'n glitterbal in hangen. En dan een uh, setje ja, erin zetten. Ja, een wel. Ja, precies. Ja, ja, ja, ja die ja, duiven ja. hebben hem ook weer gevonden hoor. De oh, ja. muziektent uh, okay. trouwens. Dus uh, goed. Uh, dag is uh, alweer wit. Maxime, we, zwart. Wat, wat kunnen we nog van je verwachten? Ga je nog even... ...ergens uh, lekker draaien dit weekend waar we bij kunnen zijn? Uh, ik sta uh, vanavond in Haarlem. Waar oh. uh, ja, in Haarlem? Uh, wat want het is een beetje groot stad. stad. Bij Coco Notjes in Haarlem. Centrum. Zijn, uh, ja, in centrum. En uh, ja, aankomende tijd... ...nou ja, sowieso heel druk met Formule 1 gezellig. Ja. En uh, ik uh, organiseer ook uh, in de zomervakantie uh, wat workshops in augustus. Oké, okay, wat leuk waarin ja uh, dan muziek uh, natuurlijk de DJ workshops uh, voor de ja voor eigenlijk in de zomervakantie dus uh, alle kindjes kunnen zich aanmelden en uh, de workshops worden gehouden op, uh, bij bij Strandpaviljoen 11 bij ons oké okay. in de veestent dus uh, ja wat goed en ja. uh, heb je daar een website voor voor de kinderen, dat ze dan nog even na kunnen lezen? En, ja, dan en... gooi alles sowieso op mijn social media nog even. Oh ja, heel uh, fijn. Met een postertje. Ja, en ja. dan stuur ik hem ook naar jullie door. Ja, tuurlijk. ja, ja, ja. Oké, okay, nou, dan zullen wij dat uh, ook verder delen met de luisteraars. Nou, top. Heel ja. gezellig. Maxine, dankjewel voor je bijdrage en uh, heel ja, veel succes. bedankt. En we spreken elkaar weer. Fijn weekend. Is goed. Oké, okay, fijn weekend. Hoi, hoi. hoi da. Dat was uh, Maxime Eijgrosse, oftewel uh, Lady Mix. Over inderdaad uh, de activiteiten de komende tijd. Er zijn weer heel veel mooie activiteiten van uh, Lady Mix. Dus houd dat in de gaten op de diverse kanalen. Hier is Earth, Wind Fire. Uh, Een lekkere danceclassic van uh, IWF hoorde je met uh, Let Us Proof, Ben of Heugen. Ja, Je had het net over Harry Styles, want uh, ja, die heeft heel veel mooie hits gemaakt. Ja. Maar tegenwoordig hebben we hem ook uh, ja, eigenlijk uh, continu in Nederland. Ja, een verhaal. permanent in Nederland. Ja. ja, we kregen een persbericht van uh, Madame Tussaud... dat na vele smeekbedes en duizenden verzoeken... Van fans heeft Madame Toussaint vandaag in zeven beelden onthuld van de trendzettende solo-artiest Harry Styles. En fans over de hele wereld kunnen beelden bewonderen in Madame Toussaint hier in Amsterdam. Dat is, uh, even kijken, Zandvoort uh, City, hè? is dat dan? Wordt dat dan? Ja, ja, ja, we draaien even om. We draaien Toch? gewoon om. Ja, ja, wat zij kunnen, kunnen wij ook natuurlijk. Heel goed, Ben, heel goed. Het is, is niet zo moeilijk. Maar ja, vergis je niet, uh, het is ook Londen, New York, Hollywood, Berlijn, Singapore en Sydney... die doen allemaal mee met Harry Styles. Allemaal beeldjes van die beste man. En uh, nou, beelden in drie verschillende poses met zeven verschillende unieke outfits. En, uh, hij wordt blijkbaar steeds omgekleed en geïnspireerd op enkele Harry's uh, showstopping optredens van over de hele wereld. En uh, nou, dan nou krijgen we een hele beschrijving van wat ze allemaal aangetrekken ga ik allemaal niet voorlezen. Was want, je er dus... zelf bij trouwens ja, dat hij uh, daar uh, in Badam-Tousseau's uh, neergezet? Dat, niks, dat uh, Misschien wel, natuurlijk ergens in de wereld, uh, want hij uh, treedt natuurlijk wereldwijd op. Dus ik kan me zo voorstellen dat ze dat ze zo gepland hebben dat, uh, dat hij ergens in de wereld was waar toevallig dat die beelden van hem uh, onthuld werden. Uh, maar goed, uh, Harry is uh, uh, ook acteur. Hè? Dat is, uh, ik heb geen idee waarin. Een maar... hele goede acteur uh, hele trouwens. Ja. Kijk, uh, ja, ik loop helemaal achter. Uh, dus uh, ik zou zeggen... Wil je Harry een uh, bijna levende lijve zien... Met hem op de foto. Met hem op de foto. Kijk. Ga even naar Amsterdam, naar uh, Dam Toussaint en uh, leef je helemaal uit. En wat mij opviel trouwens, dat het best een uh, klein mannetje is. Uh, oh, ja? Als je dat beeld zo ziet. Oh, oh. Ja. Nou, ja. Het, het, het, het zal uh, helemaal uh, natuurgetrouw zijn. Dus ik neem aan... Gewoon een klein vriendje. Het is gewoon een klein... Daarom staat hij op zijn groot podium natuurlijk. Dan uh, lekker hoog. <lacht> het is een, <lacht> On a summer evening And it sounds just like a song I want more berries And that summer feeling It's so wonderful and warm Breathe me in Breathe me out I don't know Sugar Like En of Tot zover. Het ritme van. ZFM.